11 uur Joboot met het NOS Journaal. VVD-kamerlid Anoushka van Miltenburg is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer. Daarvoor waren drie stemrondes nodig. Van Miltenburg kreeg in de laatste ronde met 90 stemmen de absolute meerderheid. Haar tegenstander, PvdA Kadisha Ariep, kreeg er 56. De derde kandidaat Gerard Schouw van D66 viel na de tweede stemronde af omdat hij de minste stemmen had. Anoushka van Miltenburg zit bijna tien jaar in de Tweede Kamer voor de VVD. Ze hield zich onder meer bezig met ethiek en het homo-emancipatiebeleid. In 2010 werd ze vice-fractievoorzitter van de VVD-fractie. Met de verkiezing van, van Miltenburg levert de VVD nu de voorzitters... van zowel de Eerste als de Tweede Kamer. In de Eerste Kamer is voorzitter Fred de Graaf... In het tv-programma Opsporing Verzocht heeft de politie om tips gevraagd... over de mishandeling van een man van 84 in Haren. Hij werd tijdens de rellen in de nacht van vrijdag op zaterdag... in zijn bijkeuken door een man met een stoeptegel geslagen. Daarbij liep hij een lichte hersenbloeding op en brak hij zijn kaak en een rib. Er werden in de uitzending nog geen beelden van verdachten getoond. Volgens het OM moet de politie er zelf veel beeldmateriaal bekijken. Ook verwacht het OM dat daders zichzelf melden bij het politiebureau. De politie in Groningen heeft tot nu toe 300 tips ontvangen over de railschopers in Haren. Een rechercheteam van 30 man onderzoekt de tips en de beelden. De komende dagen verwacht de politie meer aanhoudingen te verrichten. Automobilisten vinden het niet altijd duidelijk hoe hard er op een stuk snelweg gereden mag worden. Bij het meldpunt dat de ANWB begin deze maand begon zijn ongeveer 2400 reacties binnengekomen. Op 1 september werd een nieuwe maximumsnelheid van 130 km per uur van kracht. Maar op veel wegen gelden uitzonderingen. Wat het extra verwarrend maakt is dat niet overal steeds dezelfde maximumsnelheid geldt. Soms mag er s'avonds harder worden gereden dan overdag. Of gaat de maximumsnelheid omlaag als de spitstrook open is. Dat wordt nu aangegeven door onderborden. En die leiden tot veel verwarring, concludeert de ANWB. De Belangenorganisatie adviseert daarom om die onderborden weg te halen... en minder te variëren met de maximumsnelheid. Bij het parlement in Madrid zijn betogen slaags geraakt met de politie. Zo'n 3000 Spanjaarden wilden een menselijke keten rond het parlement vormen... om te protesteren tegen een nieuwe ronde bezuinigingsmaatregelen... van de regering Rajoy. Voor het parlement waren dranghekken en politiewagens gezet... en er was 1500 man oproerpolitie op de been... Toen betogers door de barricade braken, greep de politie in en voerde charges uit. De politie sloeg betogers met knuppels. Zeker zes mensen raakten gewond en minstens vijftien betogers werden opgepakt. Een advocaat-generaal van het gerechtshof in Amsterdam is geschorst omdat hij wordt verdacht van belastingfraude. Het onderzoek van de FIOT loopt al enkele maanden. Het OM wil weinig kwijt over de zaak, maar een woordvoerder zegt wel dat het onderzoek zich richt op fiscale fraude in de privésfeer. De advocaat van de verdachte zegt tegen het AMP dat de zaak puur een fiscaal geschil is, dat door de FIOT in de strafrechtelijke sfeer is getrokken. Hij vindt de schorsing van zijn cliënt erg lang duren. Bij een aanslag in het oosten van Turkije zijn zeker zeven mensen om het leven gekomen. In de stad Tunceli werd een auto vol explosieven tot ontploffing gebracht... toen een gepantserd militair voertuig langs reed. Volgens de Turkse veiligheidsdiensten zijn de slachtoffers militairen. Turkse media melden dat ook een voetganger om het leven is gekomen. Er zijn ook gewonden gevallen, maar het is onduidelijk hoeveel. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeëist... maar de afgelopen maanden zijn in het oosten van Turkije steeds vaker gevechten... tussen het Turkse leger en de Koerdische terreurbeweging, de PKK. Leden van een extreemrechtsorganisatie... hebben de onthulling van een standbeeld van Nelson Mandela in Den Haag verstoord. De politie heeft vier mannen aangehouden en ze een proces verbaal gegeven. Het beeld werd onthuld door de Zuid-Afrikaanse bischop Tutu. Tijdens de plechtigheid schreeuwden de actievoerders en ze gooiden met voorwerpen... Het bronzen beeld van Mandela is gemaakt door de kunstenaar Arie Schippers. Het staat in Den Haag naast het Omniversum. Modeketen Miss Etam is door bijna 3000 consumenten gekozen... ...tot het klantvriendelijkste bedrijf van Nederland. Als tweede en derde eindigde elektronica-keten Expert... ...en de vakantieparken van Landal Green Parks. Bij de verkiezing werd gelet op onder meer de deskundigheid van het personeel... ...en of bedrijven hun beloftes nakomen. Het weer, vooral in de kustprovincies buien met kans op onweer. Vannacht ook in het zuidoosten nog regen. Het koelt vannacht af tot zo'n 10 graden. Morgen in het oosten bewolkt en af en toe regen. Ook in het westen een enkele bui, maar ook een periode met zon. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. En de rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Wij waren met Edukans in Ethiopië.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 Feliciteer Edukans op Facebook en help een kind naar school. Gute Nacht Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette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 Nou, we hebben een nieuwe Kamervoorzitter, Anoushka van Miltenburg van de VVD. Maar hoe klinkt de Kamerhamer eigenlijk die zij straks gaat vasthouden? klinkt die zo? Of B, zo? Of C, zo? Oh <laughs> Zometeen hoort u het goede antwoord. Hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen natuurlijk even contact met Hans Andringa in Den Haag. Zou het hem gelukt zijn om iets aan de verse voorzitter te ontfutselen? We willen in ieder geval horen hoe het ging, die verkiezing. En vandaag ging het in Nederland ook over de zorgpremies. Gaan die nou omhoog of niet? En hoe is dat eigenlijk in onze buurlanden België en Duitsland geregeld? Betalen mensen daar meer of juist minder? Ik ga het zometeen vragen aan Wouter Meijer en aan Guy Tegenbos. Jan Kees de Jager heeft er één. En Dr. Tienis, gespeeld door Tom Hofman, heeft er ook een: Een mutsaarstas. Het familiebedrijf bestaat 50 jaar. En dat wordt gevierd met een bescheiden expositie... in het Tassenmuseum in Amsterdam. Ik ontving net voor de uitzending Moeder en Zoon Mutsaars. En Neil Jong schreef zijn autobiografie. Sjoerd de Jong las hem alvast. En de muziek in de uitzending is ook allemaal van Neil Jong. Zowel door hemzelf als door anderen gezongen. Maar eerst het nieuws van vandaag. Dinsdag 25 september. 56 stemmen op mevrouw Ariep. En 90 stemmen op mevrouw Ariep. Ja, u hoorde Mariette, what's in the name? Hamer, de Tweede Kamer, heeft opnieuw een vrouw als voorzitter. Na drie stemrondes koos het parlement voor Anouska van Miltenburg. Ik uh, had een speech voorbereid, maar die heb ik in mijn laadje laten liggen. <laughs> ja, een beetje Tuntelen moet kunnen als je dolblij bent. Uw collega's heeft mij de winnaar gemaakt van deze wedstrijd. En mij daarmee de mooiste functie gegeven, denk ik, die er in het parlement is. Van Miltenburg kondigde ook aan dat ze een eind gaat maken aan ministers die veel praten, maar niets zeggen. Ja, ik heb zelf me als Kamerlid altijd heel erg geërgerd aan... Uh... Bewindspersonen die lange verhalen voorlazen uit brieven die ik al lang had gelezen en de vragen niet beantwoorden. Dus uh, daarin sta ik zeer aan de kant van de Kamerleden die vandaag ook in het debat hebben aangegeven dat ze dat niet meer willen. Niemand had verwacht dat de zorgverzekering volgend jaar niet duurder wordt. Toch is het zo door beter inkoopbeleid. Dit doosje van Lipitor kost 42 euro en dit doosje, ook van Pfizer, dezelfde fabrikant, kost maar 5 euro. Zorgverzekeraar DSW vindt dat de winst die verzekeraars dit jaar maken... bijna onmaatschappelijk hoog is. Dat geld geven ze terug aan de verzekerden. Andere maatschappijen weten nog niet of ze de premie kunnen verlagen. Wij gaan eerst nog rustig rekenen. Wij komen pas over een maand. We doen dat heel zorgvuldig. Dus ik ga nog niemand op voorhand blij maken. Het is een mooie zet, maar of je het uit eigen zak betaalt of niet, dat weet ik niet. Te vroeg juichen is gevaarlijk, behalve voor liefhebbers van een sigaar uit eigen doos. Stel dat die basispremie inderdaad gelijk blijft, dan nog gaat het eigen risico op de zorg omhoog naar 350 euro. Als je bijvoorbeeld een gehoorapparaat nodig hebt, dan moet je voortaan 25% zelf betalen. Kom je in het ziekenhuis terecht, dan moet je elke dag 7,50 euro lichtgeld betalen. Iran moet inbinden en ophouden met het ontwikkelen van een atoombom. President Obama waarschuwde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties maar weer eens voor de snode plannen van Teheran. Een nucleair-armed Iran is niet een challenge die kan worden contained. Het zou de eliminatie van Israël, de veiligheid van de Golf-nations en de stabiliteit van de globale economie. De Iraanse president Ahmadinejad reageerde in een talkshow op de Amerikaanse tv... en zei, stel dat wij een kernbom hebben, dan verliezen we alsnog. Amerika heeft er veel meer. Bovendien benadrukte de Iraanse president dat hij tegen kernwapens is. De dood van een inbreker is het gesprek van de dag in Diesen. De man wilde waarschijnlijk dure vogels stelen en raakte in gevecht met de eigenaar. Buren zagen het gebeuren. Ik heb het gezien. Ja, gezien het zover ver van afstand. Hè? Die inbreker heeft gevochten met de bewoner. Die is nou overleden. Met ruisongeluk. na het inbreken gezien. Het zal wel een ongelukkige omstandigheid geweest zijn. Het kan nooit de bedoeling geweest zijn om iemand te vermoorden. Dat het, dat, nee, nee. Volgens de politie zijn er geen wapens gebruikt. Nee, vooralsnog hebben wij geen aanwijzingen dat er sprake is van een steekwonde of schotwonde of anderszins. Mensen zijn gewond geraakt door de worsteling. Het stel bij wie is ingebroken wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de inbreker, maar is niet gearresteerd. Prins Willem-Alexander heeft opnieuw iedereen bedankt voor de steunbetuigingen rondom prins Friso. Die is vandaag 44 jaar geworden, maar ligt nog steeds in coma na het ski-ongeluk. Voor de familie geen makkelijke dag vandaag. de jaren van het woord. Ik wil nogmaals uh, toch zeggen, veel dank voor alle, alle aandacht die we ervoor krijgen. Helaas, zoals altijd, uh, kan ik niet meer zeggen. dat als er iets te, echt te zeggen is, dan uh, zullen we een mededeling over doen... als er significante veranderingen zijn. Dat was nieuws vandaag op Radio en En voor ik verder ga met de kranten nog even het antwoord op uh, de vraag die ik stelde. Het juiste antwoord moest zijn fragment B. Dat is het enige echte geluid van de Kamerhamer. En dan nu de krant met Juri Stubenitski. Wegen, trottoirs en bruggen dreigen onveilig te worden... omdat gemeenten en provincies geen geld hebben om het onderhoud op peil te houden. Dat zegt voorzitter Brinkman van Bouwend Nederland tegen het Nederlands Dagblad. De Vereniging Nederlandse Gemeenten deelt de vrees voor verpaupering en ongelukken... door de bezuinigingen op het onderhoud. Door het wetsvoorstel Houdbaarheid Overheidsfinanciën... mogen gemeenten, provincies en waterschappen... geen reserves meer aanhouden voor toekomstige investeringen. Nu leggen de gemeenten en provincies nog geld opzij... voor grote uitgaven die niet in één jaar zijn op te brengen. De strijd tussen de horecabranche en de grote brouwerijen... over de te hoge bierprijzen is opnieuw opgeleid. Nu Koninklijke Horeca Nederland de brouwerijen vergelijkt met kinderlokkers. Dat is te lezen in de Telegraaf. Volgens een bestuurslid van Koninklijke Horeca... Berekenen brouwers te hoge bierprijzen... zodra ze kroegbazen met fraaie beloften aan zich hebben gebonden. Dat noemt hij een dankbare tactiek van kinderlokkers. Markleider Heineken reageert als door een ander gebeten op deze kwalificatie. Het is een perverse vergelijking waarvan wij op alle fronten afstand nemen, zegt een woordvoerder. Volgens bierproducenten klagen veel kroegbazen ten onrechte... over vermeende wurgcontracten van de brouwerijen. Die moeten ze ondertekenen in ruil voor de pacht van een café. Telecom zijn beter bereikbaar geworden. Volgens Spits heb je bij de twaalf grootste providers van internet, bellen en tv... gemiddeld binnen vier minuten iemand van de klantenservice aan de lijn. De reactietijd is een behoorlijke verbetering ten opzichte van het dieptepunt van twee jaar geleden. Toen toonde cabaretier Joep van het Hek aan dat de klantenservice vaak volledig onbereikbaar was. Nu is dat dus niet meer zo. Al zijn wel de belmenu's bij veel providers nog steeds lang en onduidelijk. Soms moeten bellers zes stappen nemen om iemand aan de lijn te krijgen. En dat zijn er volgens Spits best veel. De opspoorburger is bezig aan een opmars. Hij twittert over incidenten in de buurt. Geeft gehoor aan sms'jes van de politie om op te letten. En hij denkt online mee over vastgelopen moordzaken. Woensdag dan wordt het eerste onderzoek gepresenteerd... over het effect van deze burgerinzet. Eerst te lezen in de Volkskrant. Burgers raakten de afgelopen jaren steeds geïnteresseerder... in criminaliteit. Dat blijkt ook uit de populariteit van Burgernet. Het aantal leden van het bel- en mailsysteem van de politie... steeg binnen korte tijd tot 800.000. Een IT-ondernemer uit Utrecht... dreigt een mega-order uit de Verenigde Staten mis te lopen... door een fout van de Kamer van Koophandel. Tot zijn grote verbazing hoorde hij dat de order plotseling was afgeblazen. In het AD staat hoe dat is gebeurd. Een bedrijf met dezelfde naam maar uit een totaal andere sector is onlangs failliet gegaan. De Kamer van Koophandel had het faillissement echter in het systeem op de naam van de Utrechter gezet. Volgens de officiële gegevens was hij dus failliet. En daarom koos het Amerikaanse bedrijf voor een concurrent. Gevolg een woeste ondernemer en een Kamer van Koophandel met het schaamrood op de kaken. En we gaan meteen door met uh, voetbal. Er wordt gevoetbald in de tweede ronde om de KNVB-beker... tussen Roda, JC en Pek Zwolle. En Frank Wielaert, die is daarbij. Ja, de verlenging zit erop en we hebben een winnaar. En dat was nogal onverwacht dat er toch nog een winnaar uit die verlenging zou komen. Want beide ploegen hebben gedurende de 120 minuten die het ge, deze wedstrijd geduurd heeft ontzettend veel kansen gemist. Hele grote kansen gemist ook. Maar de enige vloeiende aanval van de verlenging ging er dan ook wel gelijk in. Moktar, balletje breed op pluim. Die speelde de bal in één keer door. In de richting van Benson. Mooie krul recht voor de voeten van de spits. Die had al twee grote kansen gehad in de wedstrijd. Maar hij schoot deze verbazingwekkend zuiver en goed in. En uh, dat betekende ook direct de beslissing in de wedstrijd. 1-0 voor Peck Zwolle dat dus doorgaat naar de derde bekerronde. De nummer 18 en dus laatste in de eredivisie had dit seizoen nog niet gewonnen. En dan is het prettig. En zo werd die uh, overwinning ook gevierd. Alsof ze er echt aan toe waren. Dat betekent alleen slechts dat je naar de derde ronde van de beker gaat. Het levert niks op voor de competitie. Maar het is goed voor de moraal. En zo zal het ook gelden voor Rode JC afgelopen weekend. Uh, vervelend verloren met 1-0 van Utrecht. En vandaag ook weer vervelend verloren. Maar dan voor de beker tegen Pek Zwolle. 1-0 werd het in Kerkrade. De time van Neil Young. Aan het eind van de uitzending ga ik praten over zijn autobiografie. Die is gelezen door Sjoerd de Jong. Het hele uur muziek van Neil Young. Hier zong hij nog zelf. Mag ik even een hamerslag van u horen? Klinkt kordaat. Dat is uw woord en ik hoop dat er een doorklinkt. Dus dank u wel voor dit compliment. Ja, Anoushka van Miltenburg met haar eerste hamerklap als voorzitter van de Tweede Kamer. Verrassend, Hans-Andringa. Alweer een VVD'er op een belangrijke post. Ja. Waarom kon zij het worden? Nou, de andere twee uh, kandidaten die waren in de ogen van de Kamer gewoon niet goed genoeg. Uh, Kadisha Arif van de Partij van de Arbeid... Daarvan hadden veel Kamerleden meteen al wel het gevoel van... Uh, is zij wel degene die dat grote, ja, ja, toch, toch ingewikkelde systeem van de Tweede Kamer... Uh, kan ze dat wel goed in de vingers krijgen, kan ze daar wel goed leiding aan geven. En Gerard Schouw van D66 is een kleine partij. Die kreeg al wat steun van de SP en uh, het CDA. Maar in de derde en beslissende ronde, toen uh, gingen de stemmen van uh, Schouw... Die de SP en CDA nam gaven. Die gingen niet naar Ariep, maar naar Van Miltenburg van de VVD. Mm. En dat was wel uh, opvallend, tenminste, van de SP. Want die hebben ook een merendeel op uh, Van Miltenburg gestemd. En daarmee uh, lieten ze dus de Partij van de Arbeid kandidaat in de steek. Een rekeningetje werd hier vereffend. De linkse eenheid ja. is ook hier verbroken. Ja. Maar goed, uh, daarmee krijgt die VVD dus weer een belangrijke post in Den Haag. En uh, ja, dat is misschien wel een erg grote concentratie van macht bij één partij. Het vertrouwen in de VVD is inderdaad heel erg groot. Want kijk eens naar de enige Nederlandse eurocommissaris. Dat is Nelly Kroes van de VVD. De voorzitter van de Eerste Kamer is een VVD'er. Nu van de Tweede Kamer. En naar alle waarschijnlijkheid is straks ook de premier een VVD'er. Maar ja, de VVD heeft niet de meerderheid in de Tweede Kamer. Dus er zijn zo'n vijftig uh, andere Kamerleden... die ook voor Van Miltenburg hebben gestemd. Dus uh, zij vertrouwen uh, erop dat die functies bij de VVD in goede handen zijn. Ze zien het probleem niet. En ook uh, de VVD die, uh, vertrouwt echt op de politieke zuiverheid van hun mensen. Ja, ze hebben die partijkaart. Maar een Kamervoorzitter, dat zie je aan Fred de Graaf van de Eerste Kamer. Dat zag je voor al drie de kandidaten ook vanavond. Die zeiden, uh, als wij gekozen worden, uh, dan zitten we daar in de eerste plaats voor de Kamer. Maar de mensen die... Die functies die bekijken hun werk allemaal vanuit een liberale visie. Met een partijkaart van de VVD in een binnenzak. Ja, maar ze is voorzitter van de Kamer. Ik zou niet precies weten hoe je liberaal of socialistisch de hamer goed kunt hanteren. Ik denk dat het veel belangrijker is dat je een goed parlementariër bent. Ik ken Anouska van, van Miltenburg van de drie kandidaten het beste. Ik ben zeer trots dat zij dat geworden is. Maar dat zeg ik als parlementariër en niet als VVD'er. Dat zeg ik omdat ik haar ken en ervan overtuigd ben dat ze dat goed gaat doen. En vanwege de verdeling van de machten... Drie zulke belangrijke posities in handen van één partij. In dit geval de VVD. Maar het is toch niet zo dat ze hier VVD-belangen gaat zitten vertegenwoordigen. Uh, sterker nog, een goede voorzitter zal vaak extra kritisch zijn. Misschien ook wel naar de eigen fractie. Voor u is het geen probleem? Geen enkel. Ik denk ook zo lang. Gaat al zo'n vermoeden? Nee, maar zo lang. Omdat ik vertrouwen heb in Anusha van Miltenburg. Want ik weet dat zij een parlementariër is. is groot respect voor het parlement. En dat geldt overigens ook voor de andere twee. Maar goed, ik had dan natuurlijk een lichte extra voorkeur voor deze. Omdat ik haar goed ken. Ja, wat voor uh, voorzitter wordt zij, deze uh, Anouska van Miltenburg? Nou, ik heb uh, haar sollicitatiebrief die ze heeft geschreven voor uh, de Kamerleden... heb ik eens bijgehaald. En daarin uh, benadrukt ze onder andere dat ze een vrolijke voorzitter uh, zou worden... Oh. met een uh, goed gevoel voor uh, de inhoud. En ze wil bijdragen aan een uh, goede sfeer. Nou, dat lijkt me een beetje open deur, want wie wil dat niet? Uh, we hebben de laatste tijd vaak gezien dat uh, emoties nogal uh, toenemen in het de debatten. Nou, daar wil zij de Kamerleden wel de ruimte voor geven... niet alles meteen gaan afhameren, zolang men niet uh, de overhand krijgt, die uh, emoties. En ze benadrukt ook dat haar politieke kleur... en daarmee liep ze al vooruit aan de ontstaande situatie, die concentratie van VVD-posten... haar politieke kleur, zegt ze, zal uh, volstrekt irrelevant zijn... Ze doet nog een beetje aan nieuwigheidjes. Bij hoofdelijke stemming, die nu erg veel tijd kost, zegt ze van... we moeten dat met elektronische stemkastjes gaan doen. En uh, ze stelt ook nog voor dat uh, we moeten toe naar een papierloos parlement. Dus uh, ga uw stukken voortaan maar op een iPad lezen... en print alleen als het echt nodig is. Mm. En tenslotte stelt ze nog voor... laten we eens gaan experimenteren met een Twitter-debat... bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, bijvoorbeeld de internetwetgeving. Nou, na alle gebeurtenissen in Haren... vind ik de aankondiging van een Twitter-debat wel getuigen van moed. Ja, dankjewel. Hans Ameliega, in Den Haag. Oh man, look at my life. I'm a lot like you were. Oh man, look at my life. 24 and there's so much more. Live alone in a paradise.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 nummer van Neil Young Old Man gezongen door Natalie Cole Volgend jaar zijn we weer meer geld kwijt aan de zorg. De premies stijgen waarschijnlijk niet, maar het eigen risico gaat fors omhoog... van 220 naar 350 euro. En die trend van stijgende zorgkosten zien we al jaren. Tijd om eens te kijken hoe die zorg in onze buurlanden geregeld is. Ik eh, heb contact met Wouter Meijer, onze correspondent in Duitsland. Dag Wouter. Goedenavond. En politiek redacteur Guy Tegenbos van Dagblad De Standaard in België. Ook goedenavond. Goedenavond. Ja, eh, Wouter, ik begin bij jou. Kent Duitsland ook zo'n systeem waarbij elk jaar die nieuwe zorgpremie wordt vastgesteld? Nou ja, Duitsland kent nog het oude systeem wat we in Nederland vroeger ook hadden. Dus dat je ofwel verplicht verzekerd bent in het ziekenfonds, dat geldt voor. Een heel groot deel van de Duitsers, 85 procent, zit in de krankenkassen. Uh, die betalen dit jaar 15 procent van hun bruto loon aan premie. Dat wordt landelijk vastgesteld, uh, maar men wil daar misschien... in de toekomst wel wat meer concurrentie in aanbrengen. En 15 procent slechts van de Duitsers is particulier verzekerd. En die kunnen dan kiezen tussen een hele reeks uh, verzekeringen van heel basic. Ik zou geloof ik voor, als ik hier verzekerd zou zijn... voor 170 euro per maand al klaar zijn. Maar je kan het zonder problemen honderden, honderden euro's duurder maken. Dus dat wil. Dus de particuliere mensen hebben veel meer keuze in wat ze willen verzekeren en wat niet. Ja, want in Nederland stijgt dat eigen risico van 220 naar 350 euro. Is dat in Duitsland ook sprake van een eigen risico? Ja, nou, niet van zo'n bedrag per jaar zoals in Nederland... Uh. ...maar het eigen risico in Duitsland zit in de eigen bijdrage... ...die je op heel veel dingen betaalt. Dus bijvoorbeeld bij een artsbezoek betaal je 10 euro per kwartaal... Dus je krijgt dan een bonnetje mee, zodat als je later dat kwartaal nog naar een andere arts gaat... die niet nog een keertje betaalt, maar uiteindelijk ben je dan dus 40 euro per jaar kwijt. Bij medicijnen heb je 5 à 10 procent uh, per medicijn of per, per bestelling. Als je in het ziekenhuis ligt, betaal je 10 euro per dag voor de eerste vier weken als je in het ziekenhuis belandt. Dus op die manier kan het voor mensen die veel ziek zijn of veel gebruik maken van allerlei soorten zorg, zorg... kan het behoorlijk oplopen. Ja. Zou je zeggen dat de Duitse burger waar voor zijn geld krijgt? Ja, zeker. Ja, ja. Hij, hij, hij betaalt flink. Dat wel aanzienlijk meer dan in Nederland, maar... Je... Kan dan in Duitsland bijvoorbeeld ook als je gewoon in het ziekenfonds zit, uh, ook direct zelf naar de specialist. Je hoeft het je niet door te laten verwijzen door de huisarts. Okay. En je krijgt ook meteen, ook als je bij de huisarts bent met, met eenvoudige kwalen, krijg je meteen allerlei behandelingen. Dus je krijgt al snel krijg je medicijnen. Je hebt niet het idee zoals in Nederland, waar vaak de huisarts zegt: nou ja, meneer, gaat u maar even een dagje. Houdt u even rust en eet een paar mandarijntjes. Nou ja. Dan gaat het misschien morgen wel beter. Hier krijg je heel snel medicijnen. Uh, word je heel snel meteen, als je een beetje hoest uh, voort, lig je onder een, een röntgenaar. Apparaat. Oh en Duitsers, een Duitsers Is dat eisen... wel zo fijn? Ja. Nou ja, dat moet je niet al te vaak doen in je nee. leven, geloof ik. Nee, maar de, de mensen nemen ook niet met minder genoeg. Hè. Ze zouden het ook niet pikken ah, als ja. de huisarts zou zeggen: neemt u maar twee man Ze willen gewoon behandeling. Op zijn minst een paar flesjes, een paar zalfjes. Ah, ja. voor, minder, voor minder ga je de duur niet maken, de dokter. Goed, ik ga eens naar uh, België. Guy Tegenbos, hoe, uh, hoe zit dat bij, uh, bij jullie? Is, uh, hebben jullie daar wel een, een, een basisverzekering? Volgens mij? Nee, de, de, onze situatie lijkt nog als... Eerder op de Duitse dan op de Nederlandse. Dus hier is heel de bevolking verplicht verzekerd. Dat is één punt. Ten tweede, betalen de Belgen ook eigenlijk relatief veel voor elke, elke, elke afzonderlijke prestatie die aan hen gebeurt. Elke medische prestatie, elk bezoek aan de huisarts moet hij een eigen remgeld betalen. Elke test die op hem gebeurt, moet hij een eigen remgeld betalen. Ieder accafietje dat in het ziekenhuis met hem gebeurt, moet hij een eigen remgeld betalen. En dat maakt de, de medische zorg in, in België eigenlijk relatief duur. Ja, wat zijn we nou? remgeld? Remgeld dus op elke prestatie. Die, als je naar de huis bezoekt bij de huisarts bijvoorbeeld kost u 5, 6, 7 euro... En de ja. rest betaalt het ziekenfonds terug, dus dat kost 25 euro. Maar het ziekenfonds is het... betaalt 20 ja. euro terug en jij betaalt 5, 6 euro. Maar heb je ook, hè, want dat hadden wij vroeger ook, je was ziekenfonds patiënt of je was particulier. Dat is in Duitsland nog steeds zo. En is dat ook zo dat je in uh, België ook wel particulier kunt verzekeren? Uh, wat? Nee, iedereen is verplicht. Iedereen verplicht verzekeren. Dat ja. okay. Maar je kunt je aanvullend verzekeren, en heel wat mensen okay. hebben dat voor jou hun werk. Je kunt je aanvullend verzekeren om dat remgeld. Of andere dingen die die artsen extra aanrekenen, om dat te laten betalen door de verzekering. Ja, en de, de verzekering. Eigen risico, heb je dat? Uh, nee, nee, eigenlijk nee. niet. Eigenlijk niet. Dus nee. uh, je betaalt op iedere prestatie een deel, en dat is relatief veel. Um, dus ik denk dat, dat de Belg gemiddeld 30% van zijn, iets minder dan 30% van zijn gezondheidszorg zelf betaalt. Okay. Wat hoog is voor een, voor een Europees land, hè? dat is normaal 15, 15, 17 procent. Ja, nou ja, die zorg is in, in Nederland een, een, een bron van zorg. Hè? Nu gaat al een kwart van alle overheidsuitgaven naar die zorg. En als er niks verandert, dan is dat in 2040 de helft. Wouter, is dat in, in, in Duitsland ook, uh, gaat, gaat dat ook zo omhoog? Is het daar ook een bron van zorg? Ja, het stijgt heel snel. En um, de Duitse bevolking vergrijst sneller dan de meeste andere landen in Europa. Dat komt omdat er bijzonder weinig kinderen geboren worden... vergeleken met de omringende landen. En dat is al jaren zo. Dus men is heel erg bang dat in de komende 10, 20 jaar... die kosten verder gaan exploderen en de pan uitreizen. En dat is een van de belangrijkste onderwerpen in het politieke debat. Alleen niemand heeft daar een goede oplossing voor. Omdat je bijna altijd uitkomt op de een of andere vorm van uh, meer betalen. Hè? Want je kunt die kosten niet terugdringen... Behalve dan als je wat meer concurrentie inbouwt, maar dat... Veel deskundigen zeggen dat moet je eigenlijk niet overschatten... hoeveel je kunt besparen. Dus je zou de oplossing vooral toch moeten gaan vinden... in uh, meer eigen bijdragen of uh, meer ja. gedifferentieerde verzekeringen... waarin je bijvoorbeeld veel meer gaat kijken... zoals het Nederlandse model uh, je, je voor allerlei dingen bij kunt verzekeren. Je kunt een basispakket kiezen, maar als je meer wilt betalen... dan krijg je ook meer zorg. Ja. Het risico daarvan is natuurlijk dat arme mensen... het allergoedkoopste pakket nemen... en bijvoorbeeld hun kinderen al niet eens meer naar de tandarts kunnen sturen. Ja. En meneer Tegenbos, uh, uh, België die heeft natuurlijk ook met diezelfde het probleem met de kamp, hè? Daar zal ook ja. sprake zijn van vergrijzing. Nou ja, we hebben ook manifeste vergrijzing van de bevolking. We hebben, geen, we hebben ook recent een aangroei van de jonge bevolking. Dus we hebben behoorlijk wat geboorten gehad de laatste tijd. Eigenlijk als gevolg van uh, de zeer losse migratiepolitiek... die men heeft gevoerd. Maar dat even terzijde. Dus men heeft een, een aanzienlijke vergrijzing van de bevolking. En dat betekent ook dat de medische kosten sterk stijgen. En men, ja, het is niet zo dat men bij ons duidelijk bewuste rechtlijnige, openlijke maatregelen neemt om die kosten te beperken of om een deel van die kosten af te wentelen, rechtstreeks af te wentelen op, op de patiënten. Die besluitvorming gaat meestal zeer sluipend. Uh, men laat hier wat ontspoeren, men laat daar wat stijgen, men betaalt daar wat minder terug. Uh, en de komende jaren zal dat... Zal... Dat niet anders kunnen dan toenemen. Maar ik denk dat wij nog een, een bron kunnen aanboren die men ook in Duitsland kan aanboren. Dus zowel de Duitsers als, als de Belgen uh, gebruiken, naar mijn gevoel, eigenlijk veel te veel zorg. Om de haverklap, dus uh, de collega's vertellen het daar ook. Dus je mag niet, niet het minste ziek. Te beeld hebben, of ze leggen die onder de scanner. Uh, daar is nog enorm veel. Uh, daar is nog veel te besparen, denkt u. Ja, dat maar nog behoorlijk wat te besparen. <laughs> ja, ja, maar ja, daar nemen ze in Duitsland geen genoegen mee, zei Wouter mij al wel. Goed, heren, nee, dank jullie. Dat je, zal bij ons ook niet volstaan. Nee, nee. dank jullie wel uh, voor, uh, voor dit inkijkje in, uh, in de buurlanden wat de zorgkosten betreft. Okay. I Weer zo'n mooi nummer van Neil Young, Cinnamon Girl. Wie het ook zingt, het klinkt altijd goed. Het was nu Nederlandse groep Mos. Tassenmaker Mutsaars bestaat dit jaar 50 jaar. En daarom opende vandaag een expositie van Mutsaars-tassen... in het Tassenmuseum Hendrikje in Amsterdam. Eerder vanavond sprak ik met Wim Mutsaars... die de tassen zelf ontwerpt en maakt, en met zijn moeder Annie. En ik vroeg haar of zij dat 50 jaar geleden had kunnen bedenken. Een expositie in het Tassenmuseum. Nee, helemaal niet. Nee? Want hoe begon dat in 2016? Uh, <laughs> nou, mijn man die, uh, ging solliciteren. Hij had twintig jaar bij een baas gewerkt. En toen eens ging hij solliciteren. En toen zei die man van, ja, je kan beter voor je eigen beginnen. Met je vakmanschap. En voor jezelf. Hij werkte in het leren? En, uh, ja, en, en, en, en er waren toen allemaal nog achtertassen. En, uh, en dames uh, boodschappentassen. Die, die had je vroeger, hè. Die, de, die boodschappentassen met die beugels. Ja. En, en mappen. En toen, is, die toen is hij voor zichzelf begonnen? Toen is hij voor zichzelf begonnen. We hebben twee machines gekocht. Dus twee soorten stikmachines. En u dacht ook, ja, dat is een goed idee. Ja, ja. Ik vond het ook wel leuk om te doen. Dus. U hebt altijd meegedaan in het ja. bedrijf. En uh, uw man ontwierp de tassen. Ja, die deed ze zelf ontwerpen en, en, uh, en maken. Ja. ja, het zijn toch een heleboel luisteraars die uh, nooit hebben gehoord van tassen, want jullie maken eigenlijk nauwelijks reclame. Uh, ik begreep dat uh, de dokterstas bijvoorbeeld van Tom Hofman in de, de serie Dokter 10 is, dat is bijvoorbeeld een tas van u. Dat is een tas van ons, ja. ja. Dus als mensen denken van hé, hoe zien die uh, tassen eruit, dan, dan, dan krijgen ze dan een idee. Ja, ja. Is dat het oermodel? Ja, die modellen met die bugels, daar zijn we mee gestart en die draaien we nou nog. Dus als ik zeg waar kan je een mutshuis tas aan herkennen dan? die andere sportieve beugeltas. Ja. Ja. Die is al door veel mensen gekopieerd, maar wij zijn de enige echte nog. Hè. Die ze maken hier in Nederland. Ja. En uh, minister uh, Jan Kees de Jager, die heeft ook een mutshuis tas. Hè? Dat klopt. Ja, die hebben we gebeld. Ja. <laughs> en hij sms'te terug. De tas heeft al veel euronachten meegemaakt <laughs> en is nu ook hier in Helsinki. Ja. <laughs> ja, ja. Leuk, hè? Ja. ja. Maar krijgt hij die dan van u of koopt nee, hij? Nee, nee ik, die wordt allemaal gekocht. Die worden allemaal gekocht. Ja. Er wordt niks geschonken. Nee. Is het een, een, niet een tas voor de massa? Nou, het is een, niet voor de massa... omdat die tassen in, in de winkel vanaf 400 euro beginnen. Dus tussen de 400 en de 600 euro, zo'n zo rode tas. Ja, maar, maar, u hebt er een in meegenomen. Ja, en, de, de pak rood. hem eens even helemaal uit. Een prachtige rode, ja. grote tas. Ja. De tas inderdaad. is gemaakt van uh, ja, mi ja. milieuvriendelijk uh, leren. Dat is helemaal ecologisch. De verfstoffen zijn ook helemaal ecologisch. Mm -hmm. Achterin, op elke tas, uh, zit ons familiewapen. En, en met betekent de feit een betekent in feite een takkenbos. Dus er zijn drie takkenbosjes. En hier zie je de blaadjes en hier zit de hakbel. Ja. Dit wapen gaat terug naar, naar 1400. En dit wordt in elke tas. Mensen vinden dat geweldig. Ook vooral in, in Azië vinden dat geweldig. En de furniture hebben we ook allemaal de naam Mutshuis opgebracht. Ja. En als we dan de tas openmaken... de voering... wordt helemaal doorgetrokken in de voering. Maar u zei net... In, in, u verkoopt veel ook in Azië, hè? Ja, verkoopt ook in Azië, ja. En die naam Mutshuis, dat is daar geen, uh, geen struikelblok? Nee hoor, mensen vinden het geweldig. Mensen, mensen vallen vooral in, in Azië... Over de, om de kwaliteit. Dus ze, ze zeggen, ja, het leren zingt... Het, maar het, het is gewoon prachtig om te zien. En het ja. wordt steeds mooier in, in, in het gebruik... En, Mensen wel, die geld hebben in Azië, die willen ook iets apart kopen, iets ja, in, in, in, in, in, in, in Iskopen. En die tas die hoort, die is, niet, die is mooi, maar die is na de drie, vier jaar veel mooier. Nou ja. ja, luister, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo heel erg duur. Want als ja. je bijvoorbeeld vergelijkt met een tas van Louis Vuitton of ja. tot. Tot. Ja, ja. Nou, mevrouw, wat zegt ja. u dan? <laughs> wat, nee, maar die zijn ook duur. Ze zijn hartstikke duur. Ja. Maar wat is nou het verschil tussen een, dus een tas van zo'n heel groot modehuis of een tas van uw bedrijf? Nou, ik vind, het, uh, ik vind er zelf niet zoveel verschillen. Maar ik denk dat het een naam is. Maar ja, ik heb nu twee, twee kinderen bij mij in de zaak zitten, sinds kort. Ja. En die willen wel die richting uit ook. Die willen ook gewoon dus zeggen van, nou, Mutsaas wil beroemd maken en ja. over heel de wereld. Die ambitie hebben zijn dus dat vind ik wel leuk. Nou, uh, volgens directeur Sigrid Ivo van het Tasmuseum, Hendrikje, is het zo bijzonder dat jullie als klein bedrijf nog alles zelf doen: ja. van het ontwerp tot en met het maken ja. van de tas. Dat, ja. Gebeurt dat niet meer in Nederland? Nee, gebeurt niet meer in Nederland. Nee, het maakt dat mooie werken. Niet massaal, er zijn wel hobbyisten nog. is ook, die achter het huisje nog wat hobby's hebben. Maar productietechnisch, hoe wij toen is er nog niet meer in Nederland. En hoe komt dat, dat mensen dat over het algemeen niet meer doen? Mevrouw, weet u dat? Nee, weet u het? Ja, het is te duur. Kijk, de uurlonen zijn gigantisch hoog hier in Nederland. En als je het gaat vergelijken met China en India... Dan zitten ze daar op 50 dollar cent of een dollar per uur. En uh, daar kunnen wij niet tegenaan natuurlijk. Hè? En uh, mevrouw, nou was ik dus even in, in het museum vanmiddag. En daar stond onder andere een hele oude tas. Dat was het meesterstuk van, uh, van Wim. Hè? Ja, ja, ja. ja. ja. ja. Um, en daar stonden ook tassen van uh, autobanden. Ja. Ja, ja, ik vind ze niet mooi, hoor. Nee. Ik vind ze heel lelijk. Ja, ja. Vind, dat, vindt u, dat vindt u geen goede ontwikkeling? Ja. Nee, nee. Nou, daar zijn, daar Waarom zijn... hebt u dat gedaan, tegen de zin van uw moeder? Nou, kijk, de vraag uit de markt is ook weer zo'n om van... Om, uh, ik heb hier ook een voorbeeld van een tas bij me. Ja? Van recycled materiaal. Gewoon uh, alles slopen. Waar is het van gemaakt? Die beugel is natuurlijk hetzelfde, maar het is dus... gemaakt, ja. Maar het is, dit is van... Uh, dit is van een, ik heb een kap van een oude zeilboot gemaakt. Ja. En, uh, en dit, dit, dit leer kwam ook uit de zeilboot, uit het bankje, zeg maar. Hè. En dat is ja. gewoon helemaal gerecycled. Mm -hmm. En dan krijg je dan zo'n zo prachtige... Mensen, je vindt het mooi of je vindt het lelijk. Tussenweg is het er gewoon niet. Ja. <laughs> maar hoe zit het met die tassen van de oude, oude autobanden die je nu maakt? Nou, die tassen van oude oh, dat is, dat is gekomen eigenlijk. Ik heb een, uh, een kennis in, in, in Zeeland en die doet een, uh, een oude autobanden En dan zei je van, nou, zaterdagavond om een glaasje bier... En, uh, het is wel leuk om een keer daar een tas van te maken. En, ja. uh, ik heb nu een hoop auto, oude autobanden liggen, dus uh, we maken regelmatig uh, van, die, van die tasjes. Verkopen ja. ze wel eens. Ja, ja, ja, ja? Ja. <laughs> maar goed, u vindt het niks, hè, die tassen van nee. u U vindt dat een tas van leer moet zijn? Ja, in totaal ja. de tas van leer. Maar het zou natuurlijk wel kunnen dat uh, de toekomst van het bedrijf ook in zit om wat, wat meer diversiteit uh, te brengen. Hoe, hoe denkt u daarover? Want uw kleinkinderen gaan het nu overnemen, hè? Ja, maar uh, ik vind, als je kunststof gaat verkopen... Ja. Dan zijn de arbeidslonen te, te veel te hoog voor hier in Nederland. Dat kan niet. Nee. Want aan een sky, een, een kunststoftas, is net zoveel werk aan. Dat is een echte leer ja. tas. Dus En daar kun je niks voor vragen. Ja... Ja, ja. Mijn nee, niets, maar mijn moeder denkt dat is niet gekocht als, als je heel mooie spullen maakt, dan is het beste wat te verkopen. Ja, maar, maar uh, kunststof, toch, uh, de, die arbeidslonen liggen dan toch ja, door. Ja, klopt, ik klopt. begrijp de het, dan is, dan is de verhouding komt anders te liggen. Maar toch, in, in dat museum lagen ook de eerste tassen en dat was ook kunststof. kunststof. Ja. Daar waren sky-tassen, daar, ja. daar is uw man je, mee begonnen. Ja, ja dat is vijftig jaar geleden, ja. ja. Want waren de lonen nog niet zo hoog. Hè? Nee, ik begrijp het. Maar goed, hoe zit het met de toekomst van het familiebedrijf? Nee. Nou, de twee, kle twee kleinkinderen stappen al binnen. Hè? Dus daar ja. heb ik wel goed groot vertrouwen in. Ja, ja natuurlijk. Omdat het allemaal zelf in de zaak ontworpen wordt. En gemaakt, hè. Dus met de toekomst zit het goed? Ja. Oké. Okay. Hartelijk dank voor uw komst. En uh, nog veel succes met het familiebedrijf. Dank je wel. Heel graag gedaan. Ja. changing in so many ways I don't know who to trust anymore There's a shadow running through my days Like a beggar going from door to door Just thinking that maybe I get a maybe Find a place nearby for her to stay Just someone to keep my house clean, fix my meals. And go. It's nummer van Neil Young, een man niet zijn meet, gezongen door de Nederlandse zangeres uh, Leijnen. Bij mij in de studio Sjoerd de Jong van NRC Handelsblad. Ik ga zo met hem praten over de autobiografie van uh, Neil Young. Vond je het wat, dit nummer? Ik moet wel even heel erg van diep terugkomen nu, want het is toch een verfrissend, laat ik het zo maar zeggen, om het meest antifeministische nummer van Neil Young nou eens door een vrouw gezongen te horen worden. Ja. Een man heeft een dienstmeid nodig, hè? Daar gaat het over. Ja. Uh, de, ja, want de Neil Young, hè, daar gaan we het over hebben. Die fans kunnen geen genoeg van hem krijgen. Hè, het is zo'n iemand die met een verbeter gezicht op het podium zijn gitaar laat grommen en zijn snerpende stem. Kan je bij de strot grijpen, maar daar moet je het allemaal mee doen. Want die man achter de artiest is een onbekende. En uh, die autobiografie uh, werd met spanning tegemoet gezien. Je hebt hem al gelezen, uh, Sjoerd. En. Nou ja, het werd zeker met verwachtingen, hoge verwachtingen tegemoet gezien, Want het is ook een soort host aan popbiografie. Je had eerst het boek van Keith Richards. Bob ja. Dylan heeft een mooi boek geschreven. Patty Smith, een heel mooi boekje. Dus nu Neil Young, de grote man. Uh, en dan denk je, nou ja, uh, zal hij zich hierin nu eens laten zien voor wie hij is? Valt een beetje tegen. Maar het is in elk geval een nuchter boek. Want het grote nieuws is natuurlijk, zoals ook in de New York Times al is opgepikt... dat Neil Young in dit boek onthult... dat hij een jaar geleden is gestopt met blowen en met drinken. Dus, en, uh, zijn dat deed doch... hij dagelijks? Nou ja, in elk geval schrijft hij dat hij nog nooit een nummer uh, geschreven heeft... zonder er iets bij te roken. Uh, dus uh, het, het boek begint ook met zijn aankondiging dat hij dus nu nuchter is... en meteen ook een writersblok heeft als schrijver van liedjes. Ja. Er ge komt, komt geen nummer meer uit. Dus wat, dat, dat geeft het boek ook meteen wel een hele uh, uh, beklemmende lading. Want je zit voortdurend te denken... hé, hey, ja, fijn dat je nou dat boek aan het schrijven bent, nieuw... maar hoe zit het met die liedjes? ja. Inmiddels is hij weer op tournee met zijn oude makkers van Crazy Horse. Ja. Met nieuwe nummers, dus uh, hij is er weer uitgekomen, kennelijk. Misschien heeft hij ook het blower weer opgepikt, dat weet ik niet. Ja. Maar in elk geval, uh, hij is weer op tournee en hij heeft het boek afgekregen. Ja. Zou je jezelf fan willen noemen of is een andere term gepast? Fan is uh, zwak uitgedrukt. <laughs> ik zag Neil Young voor het eerst in 1976 in Sportpaleis Ahoy. Uh, dus, uh, en daarna heeft het Als jongetje uh, van? 15. Ja. Dus daarna heeft het me eigenlijk nooit meer losgelaten. Maar ik heb Hoe kan dan, dat? Omdat Neil Young altijd je rechtstreeks aanspreekt. Uh, een, een popjournalist van de Haagse Post. Bert Jansen heeft uitgeschreven... Bob Dylan is de grote goeroe. Maar Neil Young is de vriend die een hand op je schouder legt. Mooi. Ah, nou, als puber ben je daar wel gevoelig voor. En dat is ook zo. Jung heeft een, een bepaalde intieme uh, stem en, en, en, en een compositiestijl. Die, re, die rechtstreeks het hart ingaat. Ja. Hè, in tegenstelling tot Dillen, die je vooral in verwarring brengt. Dat zit ook wel een beetje in het boek. Dat is om dan uh, iets goeds over het boek te zeggen. waar ook wel wat op af te dingen valt hoor. Maar uh, het boek heeft die persoonlijke stijl van Jung. Uh, die dus aan de keukentafel zit. en als het ware brieven schrijft aan zijn familie en vrienden. Dus die, je, je voelt je wel direct aangesproken. Ja? Het vervelende is alleen dat hij nou niet zo heel veel onthult of te vertellen heeft. Maar ja, dat, dat zijn twee dat verschillende dingen, ja. hè? of hij veel onthullen en, en veel te vertellen hebben. Maar goed, heb je, hem, je, hebt, je hebt hem natuurlijk sinds die tijd heel vaak gezien spelen. Een keer of 20, 25, En Wanneer was de laatste ja. keer? Ja. Een paar jaar geleden, in, ja. ook weer in Sportpaleis Ahoy. Uh, en ja, uh, dat was de laatste tournee die hij maakte... met zijn grote uh, muzikale vriend en, en, en, en kompaan Ben Keith. Ja. Een uh, steelgitarist die is overleden. Komt ook uitgebreid voor in het boek. En in het boek kwamen heel veel dode vrienden van Jung ja. voor. Dat geeft het ook wel iets necrologisch, want hij... hij, hij Neemt afscheid van een hoop makkers die hij heeft moeten achterlaten. Dat maakt ja. het boek een beetje treurig. En hij, hij, hij uh, wil ook vooral niks lelijks over ze zeggen. Dus ja. hij mijdt een beetje de donkere plekken in zijn verleden. Ja, je hebt al gezegd: van nou hij onthult niet zo heel veel. Maar goed, uh, uh, uh, hoe, hij, hoe hij naar voren komt uit het boek was dat wel verrassend? Ja, nou, het is echt nieuw, Jung. Het is een aandoenlijk boek. Het is een, een, een, een In welk een, een, opzicht is dat? Nou ja, uh, hij heeft een, een persoonlijke stijl. Uh, uh, uh, een groot hart, dat blijkt ook wel uit het boek, net als uit die muziek. Dus dat is aandoenlijk. Maar het is nou niet echt dat je zegt... Sorry, ja, Niel, uh, misschien een boek schrijven is toch echt iets anders dan een plaatmaker? Het is gewoon niet zo goed geschreven, bedoel je dat te zeggen? Uh, dat wou, dat heeft u <laughs> mij niet horen zeggen. Maar uh, het is wel zo, hij heeft een bepaalde huistuin- en keukentafelstijl... die toch mm. niet erg literair is. He, Bob Dylan heeft een heel surrealistisch literair boek geschreven... Keith Richards heeft een soort schelmeroman gemaakt... van zijn autobiografie, wat ook heel spannend is om te lezen. Maar Neil, die mijmert vooral. En dan heel veel over familie en vrienden... die voor een deel al dood zijn, voor een deel nog niet... Uh, dus het is wel echt een beetje een contemplatief uh, seniorenboek. Zullen we even naar zijn stem luisteren? Dat kan nooit in, kwaad. Ja, dat kan nooit kwaad. In juni werd hij geïnterviewd op een grote boekenbeurs. En hij vertelde dat hij als klein jongetje... s'ochtends altijd de studeerkamer van zijn vader binnenliep... als hij aan het schrijven was, ook al mocht dat niet. En hij had een studie up daar. Dus dat is waar hij zijn boeken So Dus so was daar iedere dag. First eerste in the morning, I'd wake ik and en chatter, chatter, tap, tap, tap. En you know, I could hear him up there. You know. He was already up before everybody else en he was writing. En zo het was a, a rule that no one could go up and talk to him while he was writing. So I went right up and <laughs> Tja, yeah. die, die toon hoor je dus ook in het boek. He, dat boek is eigenlijk een soort, als je naar de concerten van Neil Young gaat, dan af en toe tussen nummers door begint hij een babbeltje te maken. Een je voor zich uit of tegen het publiek. Dat is precies de toon die ook in dat boek zit. Het is gewoon een lieverd. Ja, dat vind ik, dat vind ik wel. Trouwens, zijn vader was een beroemde journalist. Hè? Een Canadese journalist. Sportjournalist. Die ook later uh, romans is gaan schrijven. Of boeken is gaan schrijven. En die in Canada echt wel een bekendheid is. Ja, uh, Waren er eigenlijk al biografieën over hem verschenen? Zeker. zeker. Uh, is dit toch een ander beeld? Dan, dan, dan wat... wat dat? Ja, nou, dat hangt er vanaf wat je van. Komen. Als je van een biografie verwacht. om meer te weten te komen over duistere plekken. in iemands verleden. En dat wilde dan, jij graag, hè? Natuurlijk, natuurlijk. Ja. Dan, dan heb je dat met dit boek niet zo. Want. Zijn er niet? Uh, Neil, he, we, spreken, we gaan nu maar even op first name basis ja. over. Uh, die wil vooral toch zijn vrienden bedanken... en leuke dingen en lieve dingen zeggen over iedereen... en over de vrouwen die hij gekend heeft. En dat Linda Ronstedt verslaafd was aan pindakaas... Die, uh, toen hij haar leerde kennen. Ja, dan heb je toch weer een kleine onthulling. Ja. Maar ja... Uh, Jij had het, gehoopt iets meer over zijn duistere krochten... Uh, ja, in zijn maar, ziel te weten te Maar komen. ik snap ook wel waarom hij dat niet doet. Want uh, Neil Young heeft een theorie over de muzen. Hij wil de muzen volgen, dus waar zijn muziek vandaan komt, waar zijn kunst vandaan komt. En daarbij moet je vooral niet nadenken, zegt hij. Oh. He, dat is net, zoiets, is net zoiets als konijnen vangen. Als je boven konijnenholen gaat staan kijken, dan komen ze niet naar boven. Dus zo is het ook met liedjes. Dat zijn een soort konijnen. Je moet er niet te dicht op gaan staan. Je moet ze uh, hun gang laten gaan. En Hè, je, dus, het is ook en, niet zo dat je nou begrijpt waar zijn enorme brieven vandaan komen. Uh, nou dat wel. Maar, om, even op die, oh, om, even, om die konijnen even af te maken. Ah. Uh, dat verklaart dus waarom hij in dit boek heel ja, weinig ja. zegt eigenlijk over zijn, over zijn kunst. Over, waar, wat hij ja. nou, over de ideeën achter die muziek of de gevoelens achter die muziek. Hij wil dat niet, want hij is bang dat het dan opdroogt als okay. je er te veel over gaat praten. Ja, die vraag daarna toch is. een probleem dus ook, of, is voor iemand Goed, nog eventjes. Uh, wat, wat wil hij nog? Nou, hij wil dat zijn muze terugkomt. Hij schrijft: ah. uh, uh, Ik ben nu een beer in winterslaap. Ah, nou, dat is een mooi beetje. Want hij ja. is dat boek aan het maken, maar ja. hij wil natuurlijk weer gewoon: die, ja, die muze moet gaan spreken, die, die liedjes moeten maar, weer komen. Maar allerlei projecten. Dat wil doet hij, doet hij en dan toch ook? fantaseert hij wat over. Uh, en misschien wil hij ook gewoon wel weer een, een joint opsteken. Oh. Maar ik begreep dat hij met ook allerlei projecten bezig was: ja, energiearme auto's of energiezuinige ja. auto's. Maar ja. ook een groot project om de geluidskwaliteit van CD's en DVD's op te krikken. Dat, daar heeft hij allerlei tamelijk psychedelische, maar ook wel rake theorieën over. En Neil Young heeft zich altijd afgezet tegen het geluid van cd's. Hij zegt, dat is ah. net zoiets als onder de douche staan en er komen ijsklontjes uit. Ja. Het geluid klinkt niet zo warm als vroeger op een LP. Ja. En hij probeert dat te reconstrueren met een nieuwe maatschappij die hij aan het oprichten is. Nou, maar, daar wens ik hem veel succes bij. En wij ook. Maar toch ook een oude hip, hè? Op de, op de omslag van het boek staat er een kaartje met Hippie Dream in zijn ja. uh, de, de, okay. is, is hoed gestoken. Nou, ja, dat, dat is, het. Dat is echt een hoop. Waging uh, Heavy Peace van een heel jong. Dankjewel, Sjoerd uh, de Jong. Zometeen in uh, Casa Luna. Willem Miek over haar documentaire over de uh, mossels. En in tweede uur live muziek van uh, Halsema. En morgen is Clary Polak hier. Dag. Het tijd voor mich zu gehen. Was ik nog te zeggen hätte, dauert eine Zigarette. En een letztes Glas im Steen. Wij waren met Edukans in Ethiopië. Ons optreden met de kinderen daar was heel bijzonder. Dankzij Edukans kunnen zij naar school. Wat kinderen daar leren, pakt niemand ze meer af. In 10 jaar hielp Edukans al 850.000 kinderen in ontwikkelingslanden naar school. Wij, Nick en Simon, feliciteren Edukans met haar 10 verjaardag. Jij ook? Ga dan naar de Facebookpagina van Edukans en help een kind naar school. Een idee over commitment. De Rabobank is de grootste exportfinancier van Nederland...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 Feliciteer EduKans op Facebook en help een kind naar school. Dit is Radio 1.